Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondanks de arrestatie van twee corrupte douaniers... hebben criminelen in de Rotterdamse haven nog steeds handlangers bij de douane. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat containers met drugs niet worden gecontroleerd... blijkt uit gesprekken die de politie heeft afgeluisterd. De NOS en RTV Rijnmond hebben de transcripties van die gesprekken ingezien. Het zou gaan om zeker drie douaniers die er miljoenen mee verdienen... De criminelen hebben ook handlangers bij containerbedrijven. Die hulp hebben ze nodig om containers met drugs terug te kunnen vinden... en vanuit de haven mee te kunnen nemen. Een man is in Rotterdam zwaar gewond geraakt... toen hij op zijn hoofd werd geslagen met een stuk gereedschap, vermoedelijk een tang. Dat gebeurde in de Kipstraat in het centrum van Rotterdam, vlakbij een speeltuin. Waarom, is onduidelijk. Volgens de politie waren ook kinderen getuigen van het incident... Omstanders wisten de dader in bedwang te houden tot de politie kwam. De man wordt nog verhoord. Het slachtoffer kreeg hulp van een trauma-helikopter en moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Een hongerige ijsbeer is vanochtend een hotel op Spitsbergen binnengedrongen. Het dier deed zich te goed aan het eten en drinken in de voorraadkamer. Toen er een helikopter naderde, ging de ijsbeer er vandoor. Hij wurmde zich door een bovenraampje naar buiten. Videobeelden daarvan zijn te zien op nos.nl. Martin De Roon staat morgenavond voor het eerst in de basis bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd in Turijn tegen Italië. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op zijn persconferentie. De Roon maakt zijn debuut in de basis op bekend terrein. Hij speelt in de Italiaanse competitie, namelijk bij Atalanta Bergamo. Over de opstelling wilde Koeman verder alleen kwijt dat doelman Jasper Sillissen meedoet. De Italiaanse opstelling is al wel helemaal bekend. Het weer. Vanavond en vannacht raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Minima rond 13 graden. Morgen begint bewolkt of mistig. Later breekt de zon door. Maar in het noorden en langs de kust kan het grijs blijven. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 the more I to lose, you would cut like a knife, so I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 All I know is everything is not as it's old, but the more I grow, the less I know. So scared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 the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 I grow. The fewer the seeds, the more I sow.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 De partij kreeg ongeveer een kwart van de stemmen. Partijleider Jansja was jaren geleden premier van Slovenië. Nu is hij een geestverwant van de Hongaarse premier Orbán. De kans dat de SDS gaat regeren is volgens analisten klein. Veel partijen willen niet met Jansja samenwerken... vooral vanwege zijn harde koers op het thema immigratie. Ondanks de arrestatie van twee corrupte douaniers hebben criminelen in de Rotterdamse haven nog steeds handlangers bij de douane...